Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet wil in het najaar een besluit nemen over of mensen die volledig gevaccineerd zijn een extra inenting kunnen krijgen. Zo'n derde prik zou voor extra bescherming kunnen zorgen, maar deskundigen zijn het er niet over eens of het echt nodig is. Het kabinet wacht nog op adviezen van het OMT en de Gezondheidsraad. In Israël, Groot-Brittannië en Duitsland is wel al besloten om ouderen en kwetsbaren de mogelijkheid te geven een derde prik te halen. Verschillende festivalorganisaties blazen hun evenementen of af of verplaatsen de datum nu het kabinet het verbod op eendaagse evenementen heeft verlengd. Alleen eendaagse festivals met maximaal 750 bezoekers zijn vanaf 14 augustus onder voorwaarden mogelijk. Onder meer Dynamo Metal Fest en Dance Valley hebben een streep gezet door hun festival. In het tweede kwartaal van dit jaar vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De luchtvaartsector viel vorig jaar bijna volledig stil door de coronacrisis en de ingestelde reisbeperkingen. Het vervoer van goederen per vliegtuig ligt hoger dan voor de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 450.000 tonnen goederen door de lucht vervoerd. Een derde meer dan een jaar eerder. Het dodental van de zware overstroming in de provincie Henan in Centraal-China is opgelopen tot boven de 300. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 99 doden. Volgens de autoriteiten worden nog 50 mensen vermist. Ongeveer 250.000 hectare land is vernietigd door de overvloedige regenval. De schade wordt geschat op bijna 12 miljard euro. Het loket voor gedupeerden met schade door de aardbevingen in Groningen heeft 368.000 euro overgemaakt naar mensen die daar geen recht op hebben. Het geldt als voor mensen die een schademelding deden, maar zij hebben nog niks gekregen. Het gaat per vergoeding om zo'n 13.000 euro die naar verkeerde rekeningnummers is geboekt. Het weer in het midden en noorden van het land kan wat mist ontstaan. Het is een graad of 10. Later vandaag schijnt de zon af en toe, maar het zuiden kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden.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 9 is zon, zee, zandvoort en zomer, zomerhits. Am I Lizzie? Oh, what a funny thing to say.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 ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu niet lekker, dansmaat. Chans maar en au. Deze sportje kan ik de hele nacht weer dansen. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de soul en de beelden gaan swingen. Dansvoer voor voel, is het het mooie medium. En vroeger toch iedereen van die rode palladiums. leren mee om ons door dust. Vroge was of die gevocht van dag. Veel minder herkend wie Was hip op de shit, G.P.E. Was militant en R&B Bee. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet Killen op Paris, of dansen op King B Nou maar vergip je, B.B.C. Kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet Eric B en Ra, tough crew tot hijjack Rob, Base run, DMC en Guyman en Ultra oh. Jo, die tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat Chance maar Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu niet lekkere danspaard. Dans maar en auw! Oh. Op deze plaatje ken ik de hele nacht weer. See ya, lamp! Oh.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 What you plan for the next whole week Been too long for a nigga so cheap And your flex so deep, your sex so deep You got it, girl, you got it Hey, You got it, girl, you got it yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you violin You just took it off the line, no mileage Waiting, hitting you, the DM looking, falling Talking, why you coming around and now silent. The Cooper 17, no goddess. You be staying low, but you know what the fries is. Ain't never got you, know it, being modest. Poppin', shippin', only cause you know you poppin'. Yeah, you got it, girl, you got it. Hey, you got it, girl, you got it.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 Mario. Mario. ben naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9, yeah. 24 uur per dag, reet de zomer. I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry.